Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Klimaatvermiddendorp. Het leidt volgens hem tot conflicten en oorlog... grote vluchtelingenstromen en het voedt extremisme Volgens hem is het hele conflict in het Midden-Oosten terug te voeren... op het klimaat dat in razendsnel tempo verandert. De topgeneraal zegt dat de tijd voorbij is... dat klimaatverandering een hobby was voor natuurliefhebbers of boomknuffelaars. Mensen moeten volgens Middendorp groen gaan denken... BMW gaat zelfrijdende taxis testen in München. De proef begint volgend jaar met 40 BMW's. En het is voor zover bekend de grootste test met zelfrijdende auto's in Europa tot nu toe. Klanten zitten niet alleen. Er zit een getrainde chauffeur achter het stuur die kan ingrijpen. Net als bij taxidienst Uber. Dat heeft in de Amerikaanse stad Pittsburgh een aantal zelfrijdende taxis. De treindienstleider die verantwoordelijk is voor het treinongeluk in Zuid-Duitsland begin dit jaar is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar. Bij het ongeluk kwamen 12 mensen om het leven. Meer dan 80 mensen raakten gewond. De treindienstleider heeft toegegeven dat hij een verkeerd alarm aanzette. Hij zei dat hij was afgeleid omdat hij op zijn mobieltje aan het gamen was. Volkswagen importeur Pon heeft opnieuw fraude gepleegd. Dat meldt het Financieel Dagblad. Jarenlang werden onderdelen van graafmachinefabrikant Caterpillar verkocht... buiten de boekhouding om. De miljoenen euro's die ermee werden verdiend... werden onder meer uitgegeven aan Ferraris en luxe reisjes. De VN heeft volgend jaar een recordbedrag van 21 miljard euro nodig... voor hulp aan slachtoffers van oorlogen en andere rampen. In totaal hebben 93 miljoen mensen hulp nodig in 33 landen. Dat is sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen, zegt de VN. Het weer, zonnig, maar koud. Het wordt maximaal 4 graden. Vanavond en komende nacht gaat het weer vriezen. Morgen en woensdag wordt het een stuk zachter. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Sean Bakker van de ANWB. Er staan geen files. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Land.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 Dit is mijn programma voor u, jaargang 1, nummer 784. Juist, u bent Klaas Dubbelknoes de Wilde. Ja, inderdaad, ik ben eh, Klaas, ze noemen mijn dus Klaas, ja. Klaas. En u bent ook een soort seizoenarbeider, heb ik begrepen? Ja, ze kennen mijn huur. Hoe? Ik ben dus te huur als Klaas. Als Sinterklaas? Nee, gewoon als Klaas. Wat is het verschil tussen Klaas dus, dus en Sinterklaas? Sinterklaas is een ouderwets gebeuren natuurlijk. En daarom willen wij dat moderniseren, mijn vrouw en ik. En daarom verhuurten we ons dus als Klaas en Piet. Uw vrouw is dan Piet? Zij heet Nel. Maar we verkopen haar als Piet... omdat we toch de oude traditie toch in eer willen houden. Dus, dus Sinterklaas, dat gebruiken wij niet. Ook dus het lied... Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Hebben wij dus veranderd in Klaas en verwachtte Kom maar binnen met je knecht. Kom maar binnen met je vrouw. Maar dan. Dat kan je ook zien, kom maar binnen met je vrouw. En dan komt, met je vrouw. Nel. En dan komt Nel en ik komen dan binnen. U gaat niet meer zoals Welleer over het dak? Nee, door de dat is mij bellen gewoon aan. Waarom is dat? Omdat ik krijg mijn vrouw niet meer door de schoorsteen. heen. Die vreet als een tijger, die gaat over uh, Tineke de Nooie heen. En we hebben diverse malen geprobeerd om de schoorsteen aan de binnenkant met vaseline te smeren. En dan doorheen te zuigen. Maar dat uh, verzekering wil mijn vrouw niet meer, niet meer dekken. U wel? Hè? Mijn dekken is er nog wel. Nee, maar wil u haar nog wel dekken? Jazeker. Oh, ja. ja, dat, dat, dat gaat lang door natuurlijk. Want we moeten natuurlijk ook aan de toekomst Maar u... Mijn zoon neemt de zaak ook over, waarschijnlijk. Maar die heet Brand, dus dat zal een heel gedoe worden. En zijn vrouw, of heeft hij die, die nog niet? Die heeft hij nog niet. Oh, dus dan kan hij helemaal niet aan de slag, natuurlijk. Ligt er wat zijn vriend ervan? Heeft u nog een... <lacht> heeft u nog een opleiding als Klaas? Natuurlijk, je hoort niet zomaar Klaas. Hoe dan? Het is een uh, kwestie van studeren. Ah, moet je alle liedjes uit je hoofd kennen. En die ken ik dus. Maar wij staan dus vermeld in de gele gids... Uh, om, uh, om te huren. Wij staan onder trektafel. Dat is in de tijd verkeerd neergezet, maar de vaste klanten weten het intussen. En bij aankoop van een trektafel willen wij maar komen plaatsen. Hoe komt u dan bij trektafel terecht? Ja, dat is een fout van de gele gids geweest. Maar waarom heeft u die niet laten veranderen? Dat was toen niet meer nodig, omdat wij intussen al zo ingebeurd. Mensen wisten al, klaas: dat staat onder trektafel. Waar woont u eigenlijk? Hè? Wij wonen in Amsterdam, Driehoog. Maar zomers dan zitten wij dus in Ventierola. Wij zitten wij op Spanier, de camping. Natuurlijk. natuurlijk zitten wij op de camping, mijn vrouw en ik. En dan, wij zijn natuurlijk onherkenbaar, omdat ik ga niet in zee, anders zien de mensen mijn me tabbert. Dat begrijp ik niet. Ik laat niet van iedereen mijn tabbert zien, dat lijkt me nogal logisch. Je gaat niet meer in de zomer je tabberd laten zien. Het is een plaatselijk tijdelijk gebeur. Dus u over... Anders hebben wij de hele dag kinderen achter ons. Hé hey Klaas, hé hey Piet. U houdt niet zo van kinderen. Ik, maar ja, wij hebben zelf ook kinderen. Bram. Bram. Bram die de zaak overneemt. Dat was zat. Dat was meer dan genoeg. Hoe is de business op het ogenblik? Het is momenteel erg druk. Omdat in deze tijd is, dus het hoogtepunt van onze, onze verhuur. Dus er wordt veel gebeld? Ja, er wordt heel veel gebeld. Mensen die ons kennen vinden, die bellen heel veel. Voornamelijk om af te zeggen. Waarom om af te zeggen? Daar zijn we dan het vorig jaar al geweest. Maar waar. Ze zeggen eerst... Mensen nemen ons maar één keer. Maar waarom zeggen ze dan af? Omdat dat, ze ons al gehaten. Ik ben een soort macrobiotische Sinterklaas. Eigenlijk. Ja, ook omdat mijn vrouw dus als Piet speelt. En mijn vrouw speelt dus geen zwarte Piet, maar een witte Piet. Wat is dat nou voor flauwekul, zeg? Waarom doe je dat? Omdat, onmacht. Nou, het is geen onmacht. Een zwarte Piet is bedoeld als bangmaker en mijn vrouw als Witte Piet dan vliegen de kinderen echt wel tegen de muren anders ze weer. er zijn kinderen die zijn 14 dagen niet meer naar beneden geweest heeft u geen concurrentie te duchten van de kerstman ik denk? ja dat is een groter concurrent en uh, wij doen daar alles aan ik, uh, in deze tijd, want hij komt steeds eerder dus ik heb er van de week heb ik er ook al twee van die arresleden naar beneden geschoten wij uh, eten ongeveer vier keer in de week rendier maar wat moet er met... die. Is, is, is, is, is die Kerstman geen echte concurrent? Kunt u er nog tegen opboksen? Nou, het probleem is dus dat... Uh, hij hebt dus de, de, de sterren mee. Hij heeft de grote sterren. Al zijn liedjes worden dus gezongen door Sinatra's... en noem ze allemaal maar op. En mijn liedjes worden alleen door dat kindergedoe gezongen. En dat zet geen zoden aan de dijk, financieel nee. gezien. Maar daar heb ik nou wat op gevonden. Want ik heb namelijk uh, uw zuster... Die, uw zuster, de bekende zangeres... Die heb ik uh, bereid gevonden om mijn liedjes te gaan zingen. Samen met een koor van Klaassen die ik zelf heb samengesteld. Het is dus Anita en de Kapoentjes. Zijn we rond? Ik dacht het. Mag u hartelijk danken voor dit gesprek. Of wou u iets zeggen? Ik wou even de Anita aankondigen met de Kapoentjes. Dames en heren, als speciale attractie wil ik dan uw aandacht komen vragen... voor het eerst op de Nederlandse televisie. Anita en de Kapoentjes. Die de Ik vind het leuk. Albreed ja. van Duin um, in een soort interview met Isha Meijer. En uh, de, de, ik kwam hem inderdaad van de week ook op Facebook tegen. Ik vond hem echt helemaal te gek. Goed, we gaan door met R.E.M. en The One You Love. Ja. Welkom terug overigens. Dat had ik nog even te zeggen. Bij deze... one goes out to the one I've left behind A simple prop to occupy my time This one goes out to sound too. Laat van uh, R.A.M. en The One I Love. En uh, dat in de tweede uur van uh, CFM. Dus we gaan straks proberen contact te krijgen met Joop van S. Uh, junior Weekend Support. Kijken of dat allemaal gaat lukken. Maar eerst dit nog even. <muchas> The Imagine Dragons en Levitate. Hoezo? Wat dat? Hey, ik zit gewoon hele verkeerde plaat aan te komen. Ja, maar ik was even in de keuken, dus oh ja, ik heb zei, het Oh ja, maar oh je ja, niet gehoord. Nee. nee. Nou ja, wat ik net aangekondigd heb, komt straks. Maar uh, dit was Wibi Long van Shepard. En ook die is nageltje nieuw. weet het, heel allemaal in dit programma. Hè? Oud en nieuw, dwars door elkaar heen. Uit alle decennia der popmuziek. Ja Dat was hem dan. Uh, we Belong van Shepard. Hun nieuwe plaat. En uh, dat is leuk. Nou, dan krijgen we nu... Ah. Ah. Ja, deze dingen kan ik helaas niet meer zo vaak draaien. Maar vandaag wil ik je wel. <laughs> Nieuws uit Zandvoort. Van onze razende reporter... Joop van Es... Junior. Ja, ja, en als het goed is, hebben we Joop zelf aan de telefoon. Klopt dat, Joop? Ben je daar? Jazeker. Hé, hey, hallo, daar is hij, hoor. Ja, maar ik, denk, ik denk dat we je even opnieuw gaan bellen, Joop. Wat want dan? de verdiening is erg slecht. Ja, hij is heel ver weg, hè? Hij is he? heel ver weg. Ja. Ja, hij is heel ver weg. Kan maar ik je even opnieuw bellen, Joop? Ja, altijd. Oké, okay, okay, we bellen je even zo. opnieuw. Tot Joohu, zo. joop. En dan kan ik uh, ondertussen, uh, terwijl dit uh, gewoon doorloopt. Hoor. Even uh, ja, excuses aanbieden trouwens aan de mensen van, uh, die gisteravond misschien geluisterd hebben. naar zeer uh, klassiek. Want er ging weer eens, er ging wat fout. En uh, op de een of andere manier heeft de computer niet gedaan wat hij moest doen. Namelijk de goede uitzending weer eens even. En te die ten gevolge heeft u gisteren weer naar het programma van vorige week zitten luisteren. Nou, het wordt, wordt onderzocht hoe het kan. En de uitzending die voor gisteren gepland stond... die uh, hopen we dan natuurlijk aanstaande zondag, uh, volgende week zondag, uit te zenden. Ja. Wat zegt u? Ja, de knop nog open. Ja, die heb ik nog openstaan. Ja, die zal ik even weggooien. Ja, dat is waar ook. Goed, uh, dus dat nog eventjes. En... Um, dus volgende week eh, want we hadden een uitzending gepland over het ufferen van eh, Bernard Heitink en daar zat echt prachtige muziek in maar dat heeft u dus gemist gisteren en hopelijk gaat dat volgende week zondag dan goed verder natuurlijk en dan vertel ik u ook nog even eerste kerstdag tussen twee en vijf uur gaan wij integraal het eh, weihnachtsoratorium ja, van, eh, van, van, eh, van Bach uitzenden is hij er weer oké okay, is hij er weer dan zetten we hem middel op de knop uh, dus uh, eerste kerstdag gaan wij uh, het uh, integraal, het Weihnachtsoratorium van Bach uitzenden. Dat tussen twee en vijf uur op eerste kerstdag. Voor de liefhebbers van deze prachtige muziek. Nou Joop, kom dan maar. Joop! Ja, Joop, ben je er? Oh, ja, natuurlijk ja, ja, ja, ja, ben ik er. Ja, nu horen <laughs> en we je beter. beter. Ja, nu horen we je beter. Zo ja, is het. Ook, daar ben ik blij om. Ja. ja. Je bent eigen gevrezen. Jawel. Ja. Kijk, kijk. De techniek functioneert weer. Ja. Gelukkig wel, hè? Zo is dat, je Ja. Bent. Anders dan... Ik Met weten hoe mijn weekend is geweest. Ja, wat willen, ja, willen we weten? We. Ja, allemaal. We zitten ja. allemaal... We zijn een en al oren. Het is geen gezicht. Hartstikke koud. Echt waar. Ja? Ja, ik heb het hartstikke koud gehad. Nou, ik, ik heb een paar leuke dingen mee mogen maken. Ik ben onder andere geweest uh, bij Albert Heijn. Dat zou je denken. Dat is, uh, doet lekker boodschappen oh. bij de geldgutter. Nou, ja. dat doe ik dan ook wel, maar... Vrijdagavond kreeg uh, de speelgoedwijfer De Lachende Kikker ja? uh, de, het spelgoed wat zij met een actie hebben opgehaald. Oh, wat leuk. een actie van doneren speelgoed voor de ja? lachende kikker. Ja. En, en dat is een heleboel filialen in, in Nederland überhaupt voor goede doelen gedaan. Maar in Zandvoort was het nog voor de Speelgoedvrijheid voor de lachende kikker. Ja. Het heeft zes containers speelgoed opgeleverd. Mijn god, eerlijk? Ja, ja. Jeetje. Maar echt waar. Ik ben erbij geweest. Ja. Ik heb het mogen aanschouwen. Ik heb er uiteraard foto's van gemaakt. Dat ja. Dat in de krant allemaal. En het is ongelooflijk wat daar is ingeleverd. Um, ik, ik weet van de, ja. van de bedrijfsleider dat er zelfs filialen... die zitten dan naast een Bart Smit bijvoorbeeld... die ja. gingen de mensen bij Bart Smit speelgoed kopen en doneren direct. Nou, ongelooflijk, Wat goed. In Schagen was een filiaal dat had zoveel speelgoed gekregen... Ja. dat kon het goede doel niet eens kwijt... en zijn ze weggegeven aan andere goede doelen in de omgeving. Jeetje. superactie. Waanzinnig, waanzinnig. Te ja. gek. En dat nu helemaal met... de uh, ja. 5 december natuurlijk, ja. met de kerst en de ja. verjaardagen, dat ja. als je het moeilijk hebt, klopt hij ze aan, want ze helpen je graag. Ja, zo is het, ja. Anders dan dan zijn ze voor vanaf niks vanaf... bezig als er niemand komt, hè? Nou, dat, dat regelen de, de dames wel hoor. Ja, he? ja, hartstikke ja. goed. Mooi, <laughs> mooi werk van ze. Ja. ja, zeker. Zaterdagavond ben ik bij iets heel leuks geweest. Oh, de vertel. sporthal was een, een basketbalwedstrijd. tussen... Uh, uh, spelers van, van uh, uit, uitleden en leden van Lions met internationale status en mm -hmm. met een team uit Den Bosch. Mm. Daar was onder andere uh, Kees Akerboom bij. Kees Akerboom is in mijn ogen de beste Nederlands paasbal die we ooit hebben gehad. Dat is ook de enige naam die je kent, trouwens, in die sport. Sorry? Dat is ook de enige naam die je kent in die sport, Kees Akerboom. Dat zegt maar wel wat, ja. Was er een hele lange vent, is dat? Ja, Joop Van Neske, die ook. Ja, die ken ik ook. Die heb ik ook nog gedaan. Dus je kent er al twee. Ah, dan ah, ken ik er al ah, twee. Dat is helemaal goed. Ik hoorde het al, ik moet weer vaker watersport naartoe. Ja, zeker. Maar er waren hele grote uit de basketbalwereld bij. Henk Pietersen, die heeft college basketbal in Amerika ah, gespeeld. Een Amsterdamse jongen. Egen Stoijer, een Slovaak. Toen de tijd nog het Tsjechoslowakije, natuurlijk, die in Nederland onder andere bondscoach is geweest. We waren allemaal aanwezig en het was echt een feestje om te zien. Ik ben wel eens meer bij dat soort oefenwedstrijd geweest en dat was eigenlijk niet om aan te zien. Uh, traag en uh, geen uniforme kleding. Maar dit waren echt twee... twee. Teams met, met goede kleding, zagen er goed uit, goed verzorgd uit. En er werd nog gescoord ook, want Zandvoort won met 70-61. Dat, dat is een normale uitslag, vind Mooi, ik. Ja, ja, mooi, en, mooi. Niet iets van, van uh, 42-51 of zo, nee, nee gewoon lekker 70-61. Mm, mm. En dat, dat zal vaker gebeuren in Zandvoort, is er dol enthousiast over. Ook de bond is er enthousiast over. En die wil zelfs, uh, als ze deze mee zitten een uh, nationale competitie voor senioren teams, uh, voor veteranenteams uh, gaan. Ga je ook weer meedoen, Joop? Uh, uh, ik wou dat ik het nog gewoon, heb. <laughs> Echt? Ik wou dat ik het nog goed uh, Absoluut. Ja, dat zou we leuk Ik Zou wel eens willen zien spelen eigenlijk? Lijkt me leuk. <laughs> uh, ik heb wel foto's voor je. <laughs> <laughs> Met lange haar. Met lange haar? Met heb... ah, ja, ja, nee. ja. ja. Ja, ja. ja. En, en, en toen de tijd, tegenwoordig heb je allemaal broeken tot aan de knieën en allemaal wapperend en waaiend. En toen hadden wij nog een kort broekje strak tot net onder de billen, zeg maar. Eh, dat was toen de tijd helemaal maand. Dat is, moet je zo naar je zien lopen. Dat, dat werkt niet meer. Maar goed, dat zijn hele andere dingen. Daar gaan we het niet verder over hebben. Eh, zaterdagavond, of, eh, zondagavond ben ik nog bij eh, zal het Lacht geweest, de... Het stand-up comedian gebeuren in App Flute, het restaurant van het Amsterdam Beach Hotel. En het was een hele typische open mic voorstelling, zo mag ik het noemen eigenlijk. Open mic wil zeggen dat iedereen gevestigd en niet gevestigd hoorde op het stand-up comedian gebeuren daar grappen kan uit gaan proberen. En dat gaat van, van beginners tot aangevorderden. En gisteren hadden we zelfs een vergevorderd. En dan zie je het, het stadium van ontwikkeling van de diverse stand-up comedians. Er was eentje die was er nog maar kort bezig. En die staat eigenlijk zijn dingetje op te dreunen zonder een bepaalde intonatie. Uh, en eigenlijk een grap voor grap. En als je dan een, een, een super... hoe uh, je uh, uh, uh, dat... Uh, uh, ervaren een good stand comedian uh, voor je opstaan, die gebruikt het aan elkaar. Die heeft bewegingen, die heeft intonatie, die, uh, die brengt zijn grap op een geweldige manier. En die man was gewoon twintig minuten bezig. Dus het was heel divers, heel leuk om te zien. En, en er zijn er nog twee op de eerste zondagen van de maand, uh, januari en februari. Niet helemaal waar, want de eerste zondag van, van de januari is toevallig een zondag. De, is de eerste januari en dan wordt het niet gedaan uiteraard. Dus dat wordt de achtste... Januari, bij de eerste zondag, februari is dat de laatste keer van dit winterseizoen. En het is het derde seizoen al geweest. Het was uh, weer vol, dus het is gewoon een, een behoorlijk succes, mag ik zeggen. <coughs> en dan, uh, ja, dan is het eigenlijk... Nou, leuk. Ja, uh, en wat ga je vandaag doen? Uh, uh, vanavond komt uh, mijn zoon met mijn schoondochter op visite. Een leuke avond houden. houden. Okay. Lekker hapjes maken en uh, dat soort dingen. Niet te veel is in de klaarstrookjes, kla want uh, de oh. tijd zijn we ontgroeid. Maar uh, gewoon een gezellige avondmaker. Mijn Leuk. dochter is helaas niet in de gelegenheid om te komen. Ik weet, heb jij <laughs> mijn post gezien vanochtend? Ja, zeker. Bijzonder. Vertel maar even ja, ik, wat dat wat, vind ik wel het vermelden waard. Ik ben daar heel trots op. Ja, zij, terecht. Zij heeft in opdracht de trouw, trouwerij, de bruiloft van de dochter van de Dominicaanse Republiek, de, de president van de Dominicaanse Republiek, mogen vastleggen. En dat zijn prachtige foto's geworden. Dat vind ik echt een eer voor haar. Ja. Dat is ja, zeker. Enorm. Ja. Hartstikke mooi. Ze werkt ja. er heel hard voor. Ze maakt prachtige foto's. Je kan ze allemaal op Instagram, heet het geloof ik. Kan, je dat, kan je dat zien? Ja. En ze ziet het ook. Ze ziet de foto's. Ze heeft ook een paar goede cursussen gevolgd uh, in die richting. En ze maakt hele mooie foto's van bruiloften en van dooppartijen. Het is een, Domi een uh, Dominicaanse Republiek, een katholiek land. Dus heel veel topen, heel veel trouwen voor de kerk. Heel veel prachtige praal. En ze legt dat schitterend vast. En uh, dit is, uh, vind ik een beloning voor haar. Ja. Het is net of ik een trotse vader hoor praten. <laughs> ja, mooi, hè? Nou, hartstikke goed. Ze woont dan een hele <laughs> tijd gedaan, maar alle kosten worden betaald. Maar ze heeft ook een opdracht gekregen om dat in New York te gaan doen. Zo. Zo nou, mooi, hè? Dat is, dat is mooi. Top, top, top. Ja. Nou, ik hoop dat je weer een, een hele leuke Sinterklaasdag hebt. Uh, ondanks dat je geen Sinterklaas ziet. En, uh, ja, ik, nou, leuk je weer eens even gesproken te hebben. Hè? Ja, het was weer leuk. Het was weer uh, grappig om weer met jou weer te babbelen. Ja, leuk hè? Oh man, ik vind hey, het zo leuk. Kijk, hoe vind je de nieuwe LP van, van de Stoos? Nou, ik vind niks. Ik vind niks, ik maar, vind niks. Ah, nou, daar was ik al voor. Ik vind helemaal niks. <laughs> ik vind echt, nou nee, jongen, alleen maar kuffers die deze hem nooit. Ik draait het draai nooit. Draai ik duimel het Ik vind <laughs> helemaal niks. Nee. Nee. Ik vind echt helemaal niks. Heb je hem bij je toevallig? Uh, ja. <laughs> nou, ik heb hem niet bij me. Nee. Maar ik heb hem wel. Ik zal er iets voor draaien. Want ik, het, is, het is helemaal te gek. Maar straks krijg ja, je een speciaal nummer van de Stans. Ja? Heb je okay. nog voorkeur in? Nee, maakt mij helemaal niet. Oké, okay, nou, dan ga ik een hele mooie voor je draaien meteen. Goed. Hé <laughs> ja, Joop, hartstikke bedankt. Ja, dankjewel weer. En uh, tot de volgende keer maar weer. Tot de volgende keer. Tot de volgende week. Bye, bye. bye, bye. bye. Veel plezier vanavond. Hoi. Doei. Song van de nieuwe stones, Blue and Lonesome. Live bij CFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkustweerbericht luidt als volgt. Ja, dat had ik al klaarstaan, Maar dat ging eventjes iets helemaal fout. Dus uh, ga jij maar lekker het nieuws lezen. Ga ik de jingle doen? Ja? Oké okay, dan, oké. Okay. Ja, dames en heren, hier volgt een kleine update van het regionale nieuws van 5 december. Um, het college biedt morgenavond tijdens de vergadering... de evaluatie over de opvang van de asielzoekers aan om te bespreken. Verder staat de subsidieverordening van Zandvoort op de agenda. Deze stamt uit 2012 en is door actuele ontwikkelingen in regelgeving en in de Zandvoortse situatie toe aan een actualisatie. Ook wordt gevraagd om de verordeningen... reinigingsheffingen en rioolheffing vast te stellen. Het tarief voor de rioolheffing is met 5% verlaagd. Sommige onderwerpen op de agenda voor deze commissievergadering... worden mogelijk nog controversieel verklaard. Op woensdag 7 december wordt er ook weer vergaderd op het gemeentehuis en een greep uit de onderwerpen zijn... Versterkte samenwerking in de metropoolregio Amsterdam... benoemen en herbenoemen leden van de Commissie voor Welstand en Monumenten... aanbieding koop- en erfpachtgrond onder de Van Venema-garage... en de herziene grondexploitatie Middenboulevard 2016. Maar ook hier geldt uiteraard dat een aantal onderwerpen... mogelijk controversieel kan worden verklaard... Zaterdagochtend kwam een bewoonster van een aanleunwoning bij het huis in de Duinen in haar woning ten val. De vrouw was niet aanspreekbaar waarop naast twee ambulances ook de traumahelikopter uit Amsterdam werd gealarmeerd. De helikopter landde op het grasveld voor het wooncomplex en na uitgebreide behandeling ter plaatse is de vrouw met spoed overgebracht naar het fusiekenhuis in Amsterdam. De arts van het mobiele medisch team ging mee met de ambulance om ondersteuning te bieden aan de verpleegkundigen. De aanwezigheid van de traumahelikopter trok veel aandacht van de overige bewoners. Weggebruikers die maandagavond pakjesavond vieren, moeten zich voorbereiden op drukte op de weg. Volgens de Rijkse Waterstaat begint ook dit jaar de Sinterklaasavondspits, vroeger dan gebruikelijk. De afgelopen jaren bleken automobilisten rond drie uur te vertrekken... om op tijd thuis te zijn voor het Sinterklaasfeest. Het weer lijkt dit jaar geen roet in het eten te gaan gooien voor automobilisten. Het is weliswaar koud, maar het blijft zonnig. De brandweer heeft zaterdagmiddag groot alarm geslagen... nadat er meerdere telefoontjes binnen waren gekomen over een brand in een woning. Even voor half vier trokken er grote zwarte rookwolken omhoog uit een woning op de hoek van de dokter Smitstraat... met de Dr. Johan G. Metzgestraat. Buurtbewoners belden de brandweer... die vrij snel besloot op te schalen naar middelbrand. Meerdere brandweereenheden werden opgeroepen... en de politie heeft een groot gedeelte rondom de woningen met lint afgezet... terwijl de brandweer op onderzoek uitging. Al vrij snel werd duidelijk waar de rookwolken vandaan kwamen... de bewoners hadden geperst hout in de open haard gestopt wat voor behoorlijke rookontwikkeling zorgde. De brandweer heeft de bewoners hierop aangesproken... waarna de blusoperatie kon worden afgeblazen. Tot zover de update van het regionale nieuws voor vandaag. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is al de hele dag prachtig weer en dat blijft het ook. Er is volop zonneschijn. En bij een niet meer dan een zwakke zuidoostenwind... stijgt de temperatuur naar waar de omstreeks de 3 graden. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder... maar de hoge bewolking neemt wel geleidelijk toe. Het blijft droog en bij een zwakke tot zuidoostenwind... daalt de temperatuur naar 1 of 2 graden onder het vriespunt. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon... Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind. De temperatuur stijgt naar een graad of 4-5. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Rond de centrale verwarming zitten en leuker Lucas... zitten. We waren, Italien, we waren... En... En... op het buiten, hoe heet het? Uh, porto dingens Porto Erggoleen -e. -e waren we Zé... dat was heel gezellig. Want we waren dat dat daar met de hele familie oh en nee. W.A. was erbij, K.O.R.E. was erbij. Nou oh ja, wie was er niet bij? Ik mijn zaak. ik druk het in de schoorsteen, dan ben ik er van af. Het jaar op nul geloof ik. Maar ja, dat stop ik die kleine kinderen wel in een mik. Want mijn maag kan er niet meer tegen hoor. Au, oh, au. Oh. Sinterklaas voelt zich niet goed. Dat komt door al dat suikergoed. En al die pepernoten. Tijtij, tij, chocolade enzovoort. Al zijn kiezen zijn al uitgeboord. Zeg wordt een gebeten. Even in. Oh, nee. Zo, daar ben ik dan let maar eens op. Een paar pepernoten voor je. Kom hier. Uh, oh, oh, oh. Zo, kom je eens even hier, vervelend ventje. Nee, nee. Dan zal ik je even vol proppen met uh, Nee, maar Ik lust helemaal geen mossenpijn. Oh ja, ontvreten zal je het. Je denkt toch niet dat ik al die sokken snoep moet weer op mijn rug mee terug in de Spanje? hè? <tied> Met je grote vrachtauto. Wie denk je wel dat je bent? Ik. Ik ben de kerstman. De kerstman? Piet, kom eens even kijken waar die kerstbal mee aan komt scheuren. En mag klagen dat er geen geld meer is. Ja, wat moet je nou? Nou, ik word er een beetje goed ziek van. Ik ben nog niet eens jaren geweest of er liggen alweer nou kerstspullen in de winkel. Nou, ik zal kerstmis dit jaar eens even een paar weken uitstellen. Pak aan! O, het even lekker. Van? Nee, nou ik ik ben de paashaas. Ja, de paashaas is pas op de beurt als paas en de Pinkster op één dag vallen. Vooruit, joh. Moven. Oh, oh, Pielebo. Klaas, geef me je staf eventjes aan. Dan zullen luken. we met je tweeën die paashaasentje van moeders Oké, okay, kom op, zo, op kan je wel, Zo, een paashaas, luk er zo weer over je en je slinktje naar haar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 Naar het uh, liedje van de zaak. Hoe kan je dat nou bedenken? Joh? Het liedje wat? van de zaak. Niet te geloven. Is toch leuk voor ja. vandaag? Is net wat jij zegt. Je kan het straks een heel jaar niet meer draaien. Nee, dat is waar. Ja. Dat is waar. Uh, Ome Henk dus. En een heleboel <laughs> Sinterklaas gedoe. En daarna, is dus is ook nog even het goede doel. Dat wordt er ook nog even achter. Henk en Henk. Uh, Temming ja, en Westbroek ja. samen nog even met Sinterklaas. Je had iets, iets nieuws, zei je? Je wilde iets nieuws laten horen aan de mensen? nou Ja, dat... ja. De Amsterdam Klesmer heeft een nieuw nummer uitgebracht. Dat is een oh. erg leuk nummer ja, okay. met een, uh, is trouwens ook een hele leuke clip erbij. Echt lachen. Dus uh, yeah. ook de moeite waard om dat even op te zoeken voor de liefhebbers. Nou, laat we, ja. we horen dan. Gaan we hem spelen? Ja, nou, laten we hier horen komt dan de Amsterdam Band met. Oi, oi, oi. Oi, oi. oi. <hazien> Shit, the filter. Ik ben pas weer uh, in Amsterdam uh, naar een concert van ze toe geweest. Wat een feest, wat ja. een feest. Ja, ja. En ze uh, maken tegenwoordig ook, organiseren ze avonden... waar andere orkesten en dergelijke ook optreden. Nou, ja. nou, je weet niet wat je meemaakt. Ik ga 26 januari weer. Oké. Nou, veel plezier dan. Ja, Zo, ja dankjewel. Gaat dat lukken? Ja, ja, ja, dat denk ik wel. <laughs> ik denk dat het gaat lukken. Ja. We gaan nog even door. En uh, uh, uh, dit is een live opname... Van uh, Depeche Mode of Depeche, ja. Just can't get enough. Maar dan live. Hij kan live er niet genoeg van krijgen. Vandaar dat het intro ook zo lang is, waarschijnlijk. <laughs> Kom maar, maar dus van. I just can't get enough van die pass mode. Kom maar, hij is hier. Zo is opgenomen in een grote hal. Ja, prachtig. Mode En uh, dat, no, dat heet dus... I just can't get enough. En dat was een live uitvoering. Nou, dat was te horen natuurlijk. Hè. Ja, dat was wel te horen. Nou, nog even dit. Nog even dit. Ja. CFM Zandvoort presenteert... Eerste kerstdag... 25 december... Van 2 tot 5 uur... Een integrale uitvoering van... Bach's Weihnachtsoratorium... In de uitvoering van het Amsterdam Barok Orkest onder leiding van Tom Koopman. Eerste kerstdag tussen 2 en 5 uur, CFM Zandvoort. Jezus, ze zijn nog bezig. Niet te stoppen, die gasten. Hier. Maar goed, dit was het voor vandaag. Zit het er alweer op, Dolly? Ja, ja. het hard, hè? Ja, die twee uurtjes zijn zo voorbij, hè? Ja, zo hè? voorbij. Ja. Nou ja, morgen mag ik weer. En dan wordt Sandra gezellig. Dus morgen en donderdag nou, ja, weer, weer met jou. Nou, drukke week met ons. Drukke week met jullie. Yeah. <laughs> Maar gelukkig is het leuk om te doen. Toch, Ruud? Ja, in zo'n mooie ja. versierde studio natuurlijk. Ja, ja, al die ja, lampjes. Het ja. ja. is eigenlijk jammer dat de zon schijnt. Je ziet er wel van van. Ja, jammer is dat dan, hè? Zullen we het zullen we gewoon de middernacht verplaatsen? Dan gaan we vannacht op 12.02 doen. Oh ja, ja, <lacht> ja, dat is ook wel leuk. Dan al het licht Zullen we even uit, Sandra bellen? Kijken of ze dat zin in heeft. Ja, we alles dicht en zo. <lacht> <lacht> Oké, okay, nou. Um... Nee, Morgen gewoon 12 tot 12.02 zijn we er weer met CFM Lunch. Oftewel Zandvoort Lunch. Morgen natuurlijk met het recept en zo. En de bieskampagenda en wat is meer zijn. En uh, nou ja, misschien even de volgende week wel een keer vanaf de ijsbaan, hè? Want zou ook zo maar eens kijken. Uh, volgende week al? Nee, toch? Wat mij betreft. Nee, dat, dat staat hier volgens mij nog niet, Ruud. Ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval één van de komende weken gaan we dat ook nog een keer doen. Ja, dat komt er wel weer aan mensen. De ijsbaan. De ijsbaan, ja ja. Gezellig weer in het dorp. Warme chocola. Oliebollen. Oliebollen. Lekker, lekker, lekker. Weer helemaal niet goed voor ons allemaal. Dat vind ik ook. Wat ons betreft allemaal hartstikke bedankt voor het luisteren. En natuurlijk tot morgen. En uh, voor mij tot donderdag. Dag.